Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Max Verstappen is tijdens de Formule 1 in Australië uitgevallen. Zijn motor begaf het na 38 van de 58 rondes. Hij reed toen op de tweede plek achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Omdat hij in Melbourne ook de snelste ronde neerzette... staat Leclerc in het WK-klassement nu 26 punten voor op Max Verstappen. Het is de tweede keer dit seizoen dat Verstappen de finish niet haalt. Ook in de openingsrace in Bahrein viel hij uit. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. President Macron neemt het op tegen elf rivalen, van wie de rechtsnationalistische Marine Le Pen de belangrijkste is. Macron gaat nog wel aan kop, maar Le Pen heeft de laatste tijd haar achterstand verkleind. De verwachting is dat Macron en Le Pen doorgaan naar de tweede ronde, die is over twee weken. Inwoners van Oost-Oekraïne krijgen vandaag de mogelijkheid om het gebied te verlaten. Volgens de gouverneur van de regio Lugansk zijn er negen treinen beschikbaar. Hij deed gisteren een oproep aan inwoners om te vertrekken... om te voorkomen dat ze klem komen te zitten in het oorlogsgeweld. Lugansk vormt samen met Donetsk de Donbass-regio... een gebied in het oosten van Oekraïne waar overwegend Russisch wordt gesproken. Rusland heeft na de terugtrekking rond Kiev gezegd... de strijd vooral te richten op de Donbass. Actievoerders van Greenpeace hebben zich gisteravond vastgeketend aan een sluis in Antwerpen. Ze probeerden zo te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven kon binnenvaren. Inmiddels is de actie beëindigd. Volgens Greenpeace moet de import van Russische brandstoffen en uranium worden gestopt vanwege de oorlog in Oekraïne. De milieuorganisatie zegt dat de hoge energieprijzen de oliemaatschappijen rijk maken en de oorlogskast van Poetin spekken. Volgens Greenpeace zijn er sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne... al 55 tankers van Rusland naar België gekomen. Het weer in het noorden kan er nog een bui vallen. Verder zijn er perioden met zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 10 tot 12 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De werkzaamheden op de A1 Amsterdam Amersfoort leveren je op dit moment vijf minuten vertraging op bij het knopend En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer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 Met matrozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek aan mij, weet je nog wel, Ooitjes. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 Om deze tijd. En uh, ja, toen was het echt lekker zomerse weer. En van de week hadden we natuurlijk een pak sneeuw. En uh, ja, positief voor mensen die uh, hooikoorts hebben. Die hebben dan even geen last van de hooikoorts. Maar uh, ja, de bomen en de planten waren al druk bezig. Die liepen al voor. Aangezien we zo'n mooi weer hadden in uh, maart. Maar ja, dan in Ede die Frieskou, Ook voor de vogeltjes is dat niet echt positief. Uh, de natuur is er niet gelukkig mee. je we hem als opening? Hoorde u Louis Davis met Weet je nog wel oudje? De opname 1928, een plaat dat we iedere week weer mee starten. Onderweg zometeen Fransje met mama, nooit zal ik vergeten. Maar eerst hier een nummer uit 1958. Jules de Korte, geboren in Deurne op 29 maart 1924... en overleden in Eindhoven op 16 februari 1996... Was een Nederlandse liedjeschrijver, componist, pianist en zanger. En de Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België bekend met liedjes als De Vogels. Ik zou wel eens willen weten: Hallo koning om de nul. En als je overmorgen oud bent. En die tweede hit, Ik zou wel eens willen weten, die draaien we regelmatig voor. Maar ik heb vandaag een andere voor u: Zul de Korte met Zieltje van Pingelen. Daar was er eens een jonge varkenshoeder. Die woonde bij zijn vader en zijn moeder. In een huizenke verscholen tussen het groen, pa, pa groen, pa, pa, groen. Zijn lengte was een dikke meter tachtig, zijn spieren waren lenig, vlug en krachtig. En hij heette in de wandeling Jeroen, pa, pa Jeroen, pa, pa, Jeroen. Hij voelde zich gelukkig tot en met, en kende geen bijzonder zware zorgen. Desavonds ging hij welgemoed naar bed.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 Katoen, papa, pa, katoen. Hij sprak, o oh, lieve jultje mijner dromen. Wat heerlijk dat je tot me bent gekomen. En toen gaf hij haar een klaterende zoen. Papa, pa, een zoen, papa, pa, een zoen. Maar net op dat moment verscheen papa. Die dadelijk ontstak in wilde woede. Die brulde tot zijn zoon lief: oh, la, la. In plaats dat jij de varkens loopt te hoeden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 zij tot pa, hou jij nou je gemakje? Dan zet ik gauw een lekker pittig bakje En een kopje chocolade voor Jeroen pa, pa Jeroen, pa, pa, Jeroen En hiermee neemt dit wonderschoon verhaal Gelukkig weer een wonderschone wending Want wat is van dit liedje de moraal?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 Een heeft een hasje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig hasje met een tuintje, ergens midden op de heide. Heeft jouw naam, het hartje staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later na, na, na, nog een heetijn stoeltje een bij. bij. Dat is alles A, waarvan ik dromen kan, iets dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij. Een heel huisje en met een, een tuintje, in het huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Een huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. En dat waren de Ramblers, samen met Marcel Tielemans, met een heel klein huisje. En daarvoor hoorde u Fransje met mama. Nooit zal ik vergeten. En vandaag het weer. Ja, zomers weer. Dan moeten we nog even op wachten. Vannacht heb het behoorlijk gevroren. Weer zes op sommige plekken in Nederland. Morgen schijnt de zon. Nee, vandaag schijnt de zon moet ik zeggen. En het uh, trekt ook buien over het land. En vandaag een maximumtemperatuur temperatuur van acht graden. Ja, het is koud. Maar uh, ja, we wachten met spanning dat de zomer gaat beginnen. Want natuurlijk maart was een uh, mooie zomerse maand. En april begon meteen als de koudste... Koudste, ja, begin van de maand, de koudste periode ooit. Dus laten we hopen dat het langzaam toch echt zomer gaat worden. TVM antwoord we gaan door met muziek. Zometeen Tante lee met O's Johnny Maar eerst die happy five met de legionair. Hey son.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 moeder, hoe je s'morgens niet uit huis. Want dan ga ik voor jou werken. En dan blijf je lekker thuis. Moeke, als ik sterk en groot ben. Als ik heel veel geld verdien. Wil ik het mooiste voor jou kopen. En jou heel gelukkig zien. Als ik groot ben, lieve moeder. We samen fijn op reis Moeke als ik eens een man ben Zijn jouw haren dan al grijs Maar je mag je niet vermoeien Ik geef je een auto, zeg wat fijn En dan bouw ik ons een huisje Waar we samen gelukkig zijn Als ik groot ben, lieve moeder En ik zoek mij dan een vrouw wil ik alleen het meisje kiezen, dat het meeste lijkt op jou. Jouw gezicht, je lieve handen en je ogen lief en trouw. Als zo eentje niet kan vinden, blijf ik het allerliefste bij jou. Als je groot bent, lieve jongen, stormt er zoveel op je aan. En er zijn wel sterker benen, die van moeder wel gaan staan. Maar ik heb jouw oudste brieven, dat ontneemt me toch niet een. Ga je nog zo ver, een jongen, ben ik toch nog niet alleen. Ook al komt er, als je groot bent, soms iets tussen jou en mij. En al loop je in verblindingen. Zelfs mijn deurtje dan voorbij. Het kan je moedertje niet leren, want ze kent haar jongen best. Die vliegt als een jonge vogel, toch terug weer naar het nest. Mijn gedachten zullen volgen, jou mijn jongen, jou alleen. Wat een moeder hart kan raden, hoeft mijn lieveling niet een. Ik bid dat als je heel veel later moe gestreden bent, mijn kind. Dat je dan twee trouwe ogen niet voor goed gesloten vindt. Ja, dat was Willy Derby met Als ik groot ben, lieve moeder. Daarvoor Tante Lee met O Johnny. En de volgende artiest is Alexander Curly. Pseudoniem van Harp Douwe Bremer. Geboren in Haarlem op 14 augustus 1946. En overleden in Drachten op 4 juli 2012. Was een Nederlandse zanger. En voordat hij aan zijn muzikale loopbaan begon, was Bremer Stuart bij de KLM. En hij speelde in de jaren 60 in de Maestro's. En later vormde hij met de gitarist van deze band het duo Boody. En in 1972 ging hij solo en brak hij door met de nummer 1 hit I'll Never Drink Again. En dat was nadat hij werd ...totdekt door Giel Bontagne... ...in het uh, welbekende programma, tv-programma natuurlijk... Uh, ...op volle toeren van de tros. U hoort hem nu, Alexander Curly met... Guus kom naar huis. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op springen... ...de varkens met een vreken en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding... ...dit kan op zo niet doorgaan, Gus, wat is er aan de hand...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 Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe massa kom. Met de doos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de buus naar Rotterdam genomen. En inzien binnen, zak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus Uitenwaard had zich nooit in stad vergeven. Hij kent alleen het dorp, het land, oude boerderij.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 Hey ga je mee? Ik weet waar zijn een lekker neutje schenken. Daar komen enkel mensen met manieren, zoals jij. Huize constant, geeft je een kans, gaat kom je lekker mee naar boven. En Guus dacht als pas het wist, dan kom ik in de hel die blote pillen naakt te wieven. Guus die kon het niet geloven, die had een waard nog nooit ervaard, maar Guus had het nu wel. GUS, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een en het hooi met van het land. GUS, kom naar huis, want daar gebeurt een ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, GUS, wat is er aan de hand? GUS, Utenwaard, kreeg de smaak nu goed te bakken En kocht geen grote trekker, maar een snel Amerikaan.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 Gus naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens maken vreten en het hooi met van het land. Gus kom naar huis, want daar hebben we een redding. De kant of zo niet doorgaan, gus, waar is er aan de hand? Gus kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens maken vreten en het hooi met van het land. Gus kom naar huis, want daar hebben we een redding. Dit kan toch zo niet, dan wagens, wat is er aan de hand? met één mesje daar, hier genoeg te aan. Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid. En daardoor een defecte memorie. Ben vanavond geweest, op een heel aardig feest. Met een leuk stel, vriendinnen en vrienden. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid. Die is gek wat ik zeg, maar zijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Vannacht nog gevraagd aan een wandelende maag En die zei me, ga u dus maar mee hoor Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds niederlei En daar heb ik een prachtige nafiebo In haar huis aan kaland, ging ze lief en charmant Maar ze vroeg voor haar goedheid beloning Toen ik zei, ik heb geen cent, kwam er reus van de ben. Wat moet jij bij mijn vrouw in mijn wonen Zeg, kun jij me die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid. Die schrik wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij uit die moeilijkheid? Die schrik, maar... Buiten gekwakt, op de stenen gesmakt, toen een dame me zag voor de kermen. Zei ze, kom naar mijn huis, want de man is niet thuis, zal me over jouw stakker ontfermen. Maar om twee uur vannacht, kwam de man onverwacht, en die brulde wat moet jij Waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij op.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 wat je vindt en wie je ook bent, koningin op president, het is klanten de en een goede papa bent. Iedereen moet mee of wie wil ja of nee, alle clubje, partij, alles hoort erbij. Kom en loop achterna met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel met je pingpongpijl, met je loens in de blik naar de vrouwen in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad.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 En bedankt hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Sylvain Albert Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En aldaar overleden op 26 november 1985. Was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu, Sylvain Poons, met Sally met de roomijskar. Ik ben Sally, Goor me Sally, die de mensen op zijn duimpje kennen.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 Ik ben Sally met zijn rommel en smet. Een mens in zijn leven toch veel zorgen aan zijn kop om te blijven een nette, brave man.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 Schroge me Sally, al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef me geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn grond en strui. Gooch me Sally, al zegt men ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef een geel geen antwoord. Ik blijf Sally, met zijn rond ijskaart. Thuis op haar harmonica is heel de buurt ervan vol. S morgens vloeit aan mijn al nou met de melksinfonie. Maar zodra onze melkboer komt, zit ze er mee op haar knie. En dan is heus geen grap, zingen ze samen onder op de trap. En mijn tante Veronica. Die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, men Ik lach me een kriek, maar ze speelt van je vee. En mijn tante Veronica. Die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, men Ik lach me een kriek, maar ze speelt van je vee. En ze heeft met dat ding tot nog toe straus met Bach en Wagner vermoord. En wie me niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante Striller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen me en kriek, maar ze speelt, manje je weet. Tante weet niet. De kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. Labouham en al de slagers uit, Victoria en haar huzaar, Tosca, Marta en wat niet meer, Baljas en de troubadour, Low en Faust en vermaakt zich zeer met de dichter en boer bij Kroes. tante paswit. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, klappen en krik maar ze speelt van je fee. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, klappen en krik maar ze speelt van je fee.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 Zandvoort. De volgende formatie draaien we regelmatig op de radio. En ik moet bekennen, ik heb hem even een tijdje niet gehoord. De 3 Zakets was een muzikaal-Nederlands komisch trio... afkomstig uit Rotterdam. Oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee... Ger van der Rinkelenstein en de Martin Bijkerk. En Martin Bijkerk werd later vervangen door Ton Ravensloot. En de Ger van Ring uh, Ringelenstein raakte met zijn gezin betrokken... bij een auto-ongeluk. En is in uh, de jaren rond 73, 74... Tijdelijk vervangen door Jan Fuik. Dat was ook Jan Fuik die vaak voor het trio muziek of arrangementen schreef. Het trio was vrijwel altijd gekleed in jacket met een bolhoed. Waar de naam natuurlijk naar verwijst. Het duo was actief in de jaren 1963 tot 1981 namelijk feest- en carnavalsmuziek uit. En het bekendste, de trio met het nummer Het Autootje, een b zuiden uit 1963, dat in 1973 een ervan afgeleide versie kreeg. En dat was We mogen op zondag niet meer rijden met Het Autootje. Dat was ze eind 1973, tijdens de autoloze zondag. Je hoort ze nu de drie zakets met het origineel Het Autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. met het autootje.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 En als je op de klakson drukte ging de wezer uit Dat gaf niks om de toeter had je toch genoeg geluk Maar toch was die niet slecht We waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloop Is al zo roest de We hebben het lang wel gehad Met de tuin de tök, de met het dutdutje met het we gebeur hier midden in de stad met het dutdutje met het dutdutje met het dutdutje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 het is te komt voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? De tijd van de leer.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 luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort Ik Krijg je van Drie Sarkets met uh, het een veelgedraaide plaat hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, uiteraard aanstaande zaterdag... of volgende week zaterdag, Het is maar hoe u het bekijkt. Zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard iedere zondag ben ik er voor het programma Jazz op Zondag... Uh, met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Ook al is het een beetje koud, geniet van het, uh, van het weer, van het weekend. Misschien komt er nog familie op bezoek. Ik dus laat u achter met...